Op 28 december 1672 rukten de Franse legers op naar Amsterdam. De ijzerlinie was gevallen. Utrecht was gevallen. En Rooms herdoopt. Naarden was zonder slag of stoot gevallen. Alleen Loeners slootboot nog weerstand. Het heldhaftige Nederlandse leger bestaande uit één luitenant... ...streed moedig op de muren van het geïsoleerde fort... ...en hield het Franse leger van 10.000 man 24 uur lang uit en in de gaten. De overmacht was ook voor hem te groot en hij besloot zich als schaffelaar aan de zwaartekracht toe te vertrouwen, toen hij in de verte het goudgele harnas zag, met daarin het lichaam van de zonnekoning. Deze wenkte hem, waarop de luitenant zich overgaf, op Lodewijk toeliep, terwijl de rijen zich openden, en het hoofd boog voor de genadeslag, een Franse slag. Vies schetst zijn verbazing toen hij in plaats van het zonnezwaard 200 gouden ducaten in zijn nek voelde glijden, ...en ver boven zich de woorden hoorde spreken. Oniswa, ki pans, pa. Wat wil zeggen, één voor allen, maar nooit allen voor allen. Waarop de man naar Amsterdam snelde om daar de gouden ducaten om te laten smeden tot een harnas. Maar wie beschrijft zijn verwondering als dezezelfde heldhaftige, inmiddels tot kapitein bevorderde luitenant, nu vanaf de hoofdstedelijke kruidmolen hetzelfde zonneharnas in een andere verte langzaam over de horizon van het IJzelmeer ziet naderen? Onmiddellijk slaat hij groot alarm. Alle beschikbare manschappen worden bijeen geronseld en slaan het ongelooflijke schouwspel gade. Over de bevroren vlakte, waar de ijzige wind de vogels in hun vlucht heeft versteend, nadert het Franse leger, onhoorbaar voortglijdend als een luchtspiegeling. En terwijl alle beschikbare arren en zeilwagens met regenten en diamanten via IJmuiden nog naar Engeland trachten te vluchten, wacht het volk zijn noodlot af. Opeens. Met het verdwijnen van de diamanten en de regenten samenvallend... lijkt het of het naderende leger stilstaat. Ademloos zien de mensen op de dijken toe. Er heerst een doodse stilte... die slechts enkele malen wordt doorbroken... door een houterige klop en wat geraas... wanneer een bevroren oude man het riet inrolt. En dan gebeurt het. Eerst nauwelijks waarneembaar, maar daarna steeds duidelijker te zien. Een gigantische Schots is zichzaggend, brekend uit het IJsselmeer losgeraakt en draait langzaam rond. Op die Schots bevindt zich het Franse leger. De mensen zien dat het Franse leger zich wanhopig in evenwicht tracht te houden door de ruiterij heen en weer te laten draven om de Schots naar zijn horizontale positie terug te dwingen. Even ziet het er naar uit alsof dit zal lukken. Yes. Enkele troepen Numidiërs, bekend om hun snelheid, weten op schier miraculeuze wijze een kentering teweeg te brengen. Dan breekt de schots plotseling in tweeën en het hele Franse leger stort radeloos, redeloos en reddeloos in het IJsselmeer. Wie biedt voor dit meesterwerk? Wie biedt voor dit geweldige meesterwerk? Wie biedt voor dit meesterlijke meesterwerk? U ja, genoteerd. Eenmaal. Andermaal. Voor de laatste maal. Verkocht. Hallo Sanet, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, Jeanette. Hallo. Jeanette. Hallo. Jeanette. hallo, hallo, hallo, oh, hallo, hallo, je bent terug, ongelooflijk, ja ik weet niet wat er aan de hand was, uh, ja, hoor waar je, wa je wa mij, ja waar, waar waren we, oh ja, ja. Oh, waanzinnig bedrag, ontzettend, wat zeg je, hallo, ja, wat? Oh, ja sorry, ik hoor niks, hallo, hallo? oh, oh ja. oké, okay. 150.000, Jeanette. Nee. Ja, 150.000 geloof je dat? Ja, goed En aan wie? Nee, raad, raad eens aan wie? Nee, vertel eens, vertel. Nee, nee, openbaar kunstbezit. Ja, nu. openbaar kunstbezit. En dat blijft in het land. Turn right at the right museum. Go straight to the stadelijk museum. Van Gogh is on the top floor. Het verteint er wel uit staatsbezif. Maar ze hangt in de Flevo. Ja, in het vrij zinnig ecologisch centrum op de bodem van de Zuidzee. Is there an elevator in the building? Is there a elevator in the building? My father's been wounded in battle. Oh, sure. The picture on your left hand is William of Orange, great-grandfather of the present queen. And the pictures on your right are the European kings. First, the king of France, Louis the Sun-King. You can't even understand me!